6 uur. NPO Radio 1, met Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur alweer van Nieuws en Co. Hoe moet het verder tussen Nederland en Turkije nu die spanning zo oploopt na het terugtrekken van de ambassadeur? En onze vriend Rolf Hut van de TU Delft vertelt of Frankrijk maar beter kan wennen aan het hoge water daar. Nu eerst het NOS-journaal. Katrien Straatman. De politie heeft een 18-jarige jongen uit Oosterhout opgepakt... voor het uitvoeren van meerdere DDoS-aanvallen. Onder meer op de internetsite van de Belastingdienst vorige week. De Brabander zou in september ook achter een cyberaanval hebben gezeten... op de Bunkbank. De politie onderzoekt nog of hij vorige week ook betrokken was... bij het platleggen van de sites van ING en ABN AMRO... Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt... met een enorme hoeveelheid data, waardoor de server eruit klapt... en de site onbereikbaar wordt. Het Openbaar Ministerie gaat het bloed onderzoeken van de man... die vrijdag overleed na zijn arrestatie op de openbare weg in Wallingsveen. De OM wil kijken of het verwarde gedrag van de 39-jarige hagenaar naar mogelijk het gevolg was van medicijn of drugsgebruik. Van de aanhouding van de man werden videobeelden gemaakt... en te zien is hoe agenten de man met moeite op de grond drukken... en daarbij flinke klappen uitdelen. De vier betrokken agenten zijn verhoord, maar niet geschorst.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 Ronald Koeman wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij wordt morgenmiddag gepresenteerd door de KNVB. Koeman volgt Dick, advocaat op. Die vertrok in november nadat het hem niet was gelukt... om Oranje naar het WK te loodsen deze zomer in Rusland. Het vliegverkeer van de naar Rotterdam Airport is stilgelegd. Er komt rook uit een van de kelders onder de verkeerstoren... waar een technische ruimte is. De verkeerstoren is daarom ontruimd. Volgens de luchthaven is er geen uitslaande brand... maar lijkt er iets te smeulen. Het is nog niet duidelijk hoe lang het vliegveld dicht blijft. De justitie in België heeft 20 jaar cel geëist tegen Salah Abdeslam... vanwege een schietpartij in maart 2016 in de Brusselse gemeente Voorst. Hij wordt met een andere terreurverdachte beschuldigd van poging tot moord... op meerdere politieagenten en verboden wapenbezit. De schietpartij was een paar maanden na de aanslagen in Parijs... maar deze zaak staat daar los van. De ingreep op Sint-Austatius, waarbij een regeringscommissaris orde op zaken moet stellen, duurt zo lang als nodig. Dat heeft staatssecretaris Knops gezegd in de Tweede Kamer. Vanochtend werd bekend dat Nederland ingrijpt op Sint-Austatius, omdat bestuurders de wet aan hun laars lappen. Er zijn ook voorbeelden van het feit dat het bestuur van Sint-Eustatius afstand neemt van de wet- en regelgeving die wij kennen. En dat betekent dat je daarmee in een situatie van wetteloosheid bent beland. Het instellen van een regeringscommissaris is een uiterste middel waarbij het bestuur van Sint-Eustatius feitelijk aan de kant wordt gezet. Volgens Knops heeft het eiland meer kansen gekregen om de problemen op te lossen dan een gewone gemeente zou hebben gekregen. Dan zouden we al lang hebben ingegrepen. Zouden we al lang hebben ingrepen hadden we ook andere mechanisms gehad, natuurlijk via de provincie... maar dan hadden we dit niet zo ver uh, laten komen. De Tweede Kamer staat achter het besluit van het kabinet. Kamerleden noemen het onvermijdelijk. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat 1 tot 5 graden vriezen. Morgen 0 tot 3 graden en vrij zonnig. In het zuiden is er meer bewolking. De dagen erna rustig en droog winterweer met s'nachts matige vorst. In Den Haag zit Wijnand Zwaan bij de AWB Wijnand, waar zijn de grootste problemen nu? Nou, vooral aan de westkant van Amsterdam, Mark. Daar zien we dat eigenlijk de hele spits al. De A22, die was een tijdje helemaal dicht bij de Velsen tunnel na een ongeluk. Nou, die is weer open. Maar we zien het nog wel vastlopen aan alle kanten daar. Op de A208 vanuit Haarlem. Bijna een uur vertraging. Vierde vanaf Haarlem, 4 kilometer. En ook op de N202 vanuit Amsterdam loopt het flink vast. Maar toch moet het weer wat gaan rijden. De A5 hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de Ringweg A10, 6 kilometer. Daar stond een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is open. En net over de grens richting Antwerpen zijn problemen op de Belgische E19. De weg is al, daar al een paar uur dicht na een ongeluk bij Sint-Joppen het hoort. Er staat een hele lange file, dus het verkeer vanuit Dordrecht en Breda met bestemming Antwerpen kan beter omrijden via Bergen op Zoom. Poli! Poli! Poli! Poli!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 Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl Onverzettelijk baande Johan zich een weg door de nacht. Hij zorgde op koele avondlucht diep in zijn longen, terwijl een ijzige windvlaag in zijn gezicht striemde. Een sneeuwvlok waaide in zijn oog, maar niets kon hem deren. Hij genoot vol overgave van deze tocht, want dit was leven tot het gaatje. Elke dag opnieuw.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 Ambitie in administratie. Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio 1. Coratio, de beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie in administratie.nl. Wachten? Dat is nergens voor nodig. De Discovery Sport Urban Series is nu leverbaar uit voorraad. Maar er is meer. Veel meer.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 Premier Rutte was er een paar weken geleden al duidelijk over. Nederland biedt Turkije geen excuses aan. Uiteindelijk is het ook in het belang van ons allemaal dat we kijken. kunnen we die relaties op een normale manier normaliseren? Dat zou voor het belang zijn van Nederland. En het mag in ieder geval duidelijk zijn dat wij geen excuses gaan maken. Dat is volstrekt helder. Mark Visser, Nieuws Co. Normalisatie is zeker geen sprake, want Nederland liet vanochtend weten... zijn ambassadeur in Turkije officieel terug te trekken... omdat er nog steeds geen oplossing is voor het conflict tussen de beide landen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Waarom heeft de minister van Buitenlandse Zaken, minister Zijlstra... hiertoe besloten? Ja, Volgens Zijlstra is uitputtend geprobeerd om de betrekkingen... tussen Nederland en Turkije te normaliseren. Niet alleen van Nederlandse zijde, trouwens, maar ook van Turkse. Uh, je weet misschien nog, die betrekkingen die waren ernstig bekoeld... sinds Nederland vorig jaar maart. De Turkse minister van gezinszaken uh, het land uitzetten en de landingsrechten introk... van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Zij wilde hier campagne komen voeren voor een referendum in Turkije. Dat wilde Nederland niet. Nou, sindsdien is die relatie dus uh, ernstig verslechterd... maar is ook achter de schermen maandenlang onderhandeld... over een herstel, over een normalisering. Nou, en er waren signalen dat het ging lukken, maar dat is dus allemaal niet gebeurd... Uh, omdat Turkije een eenzijdig excuus van Nederland eiste. Ja, en vandaar deze stap, zei Seilstra vandaag.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 en we moeten na een aantal maanden gesprekken constateren... dat het er dan niet wordt en dat we dan onze ambassadeur... die al tien maanden werkloos thuis zit, uh, terughalen... zodat deze topdiplomaat elders in de wereld ingezet kan worden. Ja, normalisering van de betrekkingen zit er dus voorlopig niet in... wat Zijlstra betreft. Uh, premier Rutte, er waren dus wel signalen dat het de goede kant op ging. Premier Rutte zei in december, je hoorde het net... Uh, Nederland zou geen excuses aanbieden, maar hij zei ook... Nederland zal geen excuses eisen. Dat was een opening. En dan ook president Erdogan, die, die Nederland eerder vorig jaar voor nazi-overblijfselen had uitgemaakt en voor fascisten... En, en die ook de ambassadeur het land had uitgestuurd... die noemde premier Rutte onlangs opeens weer een oude vriend. Uh, maar achter de schermen zaten de onderhandelingen... eigenlijk alweer een tijdje muurvast. En uh, dat kwam door die eis, die Turkse eis voor een excuus. En dat komt er dus niet. Benieuwd wat ze in Turkije van deze stap vinden. correspondent Lucas Waagmeester, is er al een reactie vanuit Turkije? Nou ja, die is er wel en die is er niet. Uh, het liet sowieso behoorlijk lang op zich wachten vanmiddag. Uh, zojuist verscheen de Turkse regeringswoordvoerder Bekir Bosda op televisie hier. Uh, die het allemaal heel klein maakt. Uh, dit is niet een nieuwe situatie, zegt hij. Hij doet eigenlijk alsof er niks aan de hand is. De ambassadeur is al tien maanden niet hier in Ankara en ook niet in, uh, in Den Haag, zegt hij. Maar hij wuift de vraag erover eigenlijk een beetje weg. gaat er inhoudelijk ook verder niet op in. Maar er is ook nog, nog geen officieel statement... Uh, van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken... waarin het Turkse standpunt echt wordt verhelderd. Ik krijg ook al een beetje de indruk... ook van woordvoerders hier vandaag... dat dit hier wel echt als een verrassing komt, hoor. Deze move uh, vanuit Den Haag. Hè, president Erdogan die had het inderdaad kort geleden nog over oude vrienden in ja. Nederland. Toen kwamen er gesprekken nadat Erdogan het maandenlang had gehad... juist over nazi's en fascisten. En wat nu precies de lijn wordt vanuit Ankara... Dat is denk ik na vandaag gewoon nog niet helemaal duidelijk. Nou ja, ook naar nou die, die ingreep in, in, in Syrië laatst hè, van het Turkse leger. Um, bijvoorbeeld ook dat Nederland zich afzijdig hield. Of eigenlijk een standpunt in dan moet ik zelfs zeggen. Dat Amerika zijn ambassade verplaatste van, van uh, Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat dat het plan is. Daar, dat leek allemaal van dit is een beetje dat, dat ze op ons peaking terms zijn. En dat ze eruit gaan komen. Ja, kijk, uh, inderdaad. En daarom wat er vandaag gebeurt... ...oogt het zo echt als een soort diplomatiek ongeluk. Hè? Er is echt iets heel geks gebeurd aan die onderhandelingstafel. Want inderdaad, uh, volgens uh, minister Zelstra ...die zei vorige week nog in de Tweede Kamer... Dat, er, ...dat hij in principe vindt dat Turkije recht heeft op zelfverdediging... ...bij die Turkse operatie in Afrin. Nou, dat werd hier echt gelezen als een steunbetuiging aan Turkije. Zelstra's bedenkingen die die ook wel uiten, die werden hier weggelaten. Mm -hmm. Hij was gewoon een held. De regeringskranten hier die kopten... Nederland staat aan de kant van Turkije. Er was echt gejuich vanuit Ankara. De verwachting was daarna... het komt goed. De diplomaten die ik sprak... Die, die, die hadden echt het gevoel... één deze dagen, zelfs in de komende week... komt die ambassadeur terug. Maar die komt er dus niet. En ja, ja Nederland kiest hier zelfs... voor echt een vrij harde breuk. Hè. Maakt een statement in plaats van het gewoon... nog wat langer te laten doorsudderen komen ze echt met deze verklaring in Den Haag. Ja, en dat oogt toch wel echt als een hele bewuste keuze ook. Ze willen echt even de boel uh, doorknippen. Wilco, als, als VVD-fractievoorzitter... zagen we Zijlstra altijd als, ja, als een, een hard figuur. Hè. Iemand die uh, hield van ingrijpen. Als minister zagen we dat nog niet echt. We zagen hem juist heel diplomatiek aan de gang. En nu ineens zien we de oude du Zijlstra weer, zou ik bijna zeggen. Ja, ik weet niet of dit de oude Zijlstra is. Uh, Zijlstra als uh, fractievoorzitter van de VVD... stelde zich inderdaad vaak uh, expliciet op. Maar dat deed hij juist omdat... Hij hij fractievoorzitter van de VVD was... en premier Rutte, de echte baas van de VVD... zich nooit zo uitgesproken kon opstellen als VVD'er... omdat hij nou eenmaal een kabinet leidde... waar ook de Partij van de Arbeid deel van uitmaakte. Mm. Uh, mijn indruk is dat ze hier op Buitenlandse Zaken... er echt genoeg van hadden en ook echt geen zin hadden... Uh, in een excuus door Nederland aan Turkije... Uh, van, vanwege dat optreden tegen die twee uh, Turkse ministers. En het is wel zo, Zijlstra is niet uh, heel erg van, van uh, doormodderen... En er speelt nog iets anders mee... De verwachting was hier ook dat Turkije anders een vergelijkbaar besluit had genomen. Dat Turkije de stap had gezet om te zeggen... we sturen geen ambassadeur meer naar Nederland. Nou, Dan had Den Haag alleen nog maar kunnen volgen. Uh, en nu uh, ligt het initiatief bij Den, uh, bij Den Haag, bij Nederland... en is Turkije uh, het land in kwestie dat verrast is... In de praktijk uh, betekent dit overigens allemaal ook weer niet zo heel veel... Hoor, dat er nu geen ambassadeurs meer worden uitgewisseld. Want de ambassades en de consulaten-generaal, die blijven gewoon open. Uh, de handelsbetrekkingen gaan door, de culturele betrekkingen gaan door... en ook wordt er gewoon consulaire bijstand verleend als dat nodig is. Het is dus vooral een politiek en diplomatiek conflict, uh, wat in het uh, dagelijks leven uh, niet zo heel veel betekent. Niet voor het dagelijks leven, Lucas, maar bijvoorbeeld voor de samenwerking binnen de NAVO. Daar zijn Turkije en Nederland allebei lid van. Hoe, hoe, hoe gaat het daar, denk jij? Nou, daar zal dit weinig concrete effect hebben. Die samenwerking gaat gewoon door, net zoals de samenwerking op heel veel terreinen afgelopen jaar wel gewoon doorging. Maar ja, het is meer ja, bijvoorbeeld zoals ook in het contact met de EU... tussen Turkije en de EU. Natuurlijk zijn daar wel contacten. Ja, Er zitten er gewoon twee aan tafel met, met zure gezichten naar elkaar. Hè. Maar het is daarom ook wel des te opmerkelijk dat ze hier niet uitkomen. Er zijn diepe culturele banden tussen Turkije en Nederland. Honderdduizenden Turkse Nederlanders natuurlijk. Hè. Nederland was ook in 2017... weer de grootste buitenlandse investeerder ook... in de, in de, in de Turkse economie. Nou, op die internationale platforms werken ze samen. Dus het is daarom juist zo opmerkelijk... dat deze twee landen uh, hier gewoon niet uitkomen. Het chagrijn over het afgelopen jaar is er dus informeel... maar dus na vandaag ook formeel. Hè. Nog altijd, het hangt nog altijd in de lucht... Maar je kunt ook bijna niks meer doen na deze stap. Uh, dat zegt Katipiri bijvoorbeeld ook, uh, Turkije-rapporteur. Die, die zegt van ja: uh, Dit is onbegrijpelijk dat je deze stap zet. Want je slaat elke vorm van dialoog weg. Nou, de ambassades ja, die zijn nog steeds open. Vo ja, de oh, ja. Buitenlandse Zaken. Sorry. Ja, dat doen jullie allebei. Eerst heel even naar, uh, naar, naar jouw verhaal, uh, Lucas, wat, wat wij juist zeggen. Uh, formeel zegt Buitenlandse Zaken, we pauzeren de gesprekken. Hè? Dus daarmee houden ze nog altijd de deur op een kier om ergens in de komende weken, maanden, je weet het niet, uh, toch de boel weer op te starten. Maar tegelijkertijd het feit dat ze vandaag met die verklaring komen, dat het zo op papier en nou, zo hardop wordt gezegd, ja, dat zal hier echt wel aankomen. Ik denk dat het veel makkelijker was geweest om die gesprekken weer op te starten, als je het allemaal een beetje achter gesloten deuren houdt, uh, dit geruzie. Dus in die zin is het wel echt opmerkelijk. Ja, jij wil kunnen zeggen, de ambassades zijn nog wel gewoon nou ja, open. Het, het ja. is, Lucas heeft gelijk, het is zeker een, een belangrijk en, en ook best hard diplomatiek signaal. Maar die ambassades die blijven gewoon open. Daar zitten plaatsvervangende ambassadeurs, zoals ze de afgelopen tien maanden ook al zaten. En uh, die hebben gewoon contact met de ministeries en uh, de diplomaten. Dus dat gaat allemaal gewoon door. Het is niet zo dat er nou helemaal niks meer kan. Als de relatie nog slechter wordt, kan de ambassade ook nog gewoon worden uh, gesloten. En Nog even wat je vraagt wat de NAVO betreft, mm -hmm. dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Nederland en ook andere EU-landen zien Turkije echt als een ongemakkelijke NAVO-bondgenoot. Maar tegelijkertijd is de ligging, door de ligging van Turkije aan die zuidflank van het NAVO-grondgebied zo belangrijk uh, dat, uh, dat, dat ze Turkije gewoon uh, er absoluut bij zullen, uh, zullen willen houden. Wilko Boom vanuit Den Haag, dankjewel. En Lucas Waagmeester vanuit Turkije. Allebei heel erg bedankt. We gaan naar de verkeersinformatie. Waar staat het nog vast? De avondspits lost snel op. Maar op de A7 zien we nog een probleem. Zaandam richting Hoorn. Er gebeurde een ongeluk vlak voor de afrit Hoorn. Er staat nu 5 kilometer file met een half uur vertraging. En er is maar één rijstrook open. En het verkeer dat naar Antwerpen wil. En dat vanuit Dordrecht of Breda komt... krijgt te maken met een omleiding. Want de Belgische E19 is helemaal dicht vlak voor Antwerpen... na een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden kan via Bergen op Zon. We hoorden het net in het nieuws, de politie heeft een jongen van 18 uit Oosterhout aangehouden voor een aantal DDoS-aanvallen. Meerdere sites werden door de aanvallen platgelegd. Gert Ras is hoofd van het team Hightech Crime, een speciale eenheid van de Nationale Politie. Goedenavond. Goedenavond. Waarvoor wordt deze jongen verantwoordelijk gehouden? Nou, we hebben de afgelopen week eigenlijk gezien dat er meerdere DDoS-aanvallen waren van een ander formaat dan wat uh, gebruikelijk zijn te zien. Um, en voor een aantal van dat soort aanvallen, uh, daarvan verdenken we eigenlijk deze jongen. Van dat soort aanvallen, maar ook van die van afgelopen uh, tijd? Ja, afgelopen week uh, bijvoorbeeld op de uh, Belastingdienst. Uh, ja. Er zijn ook aanvallen geweest, uh, zeg maar, in het uh, weekend uh, op de banken. Uh, daarvoor uh, hebben we nog meer onderzoek nodig. Maar we hebben in ieder geval in de aanvallen die daar na dat weekend plaatsvonden... Uh, daarvoor, uh, uh, van een aantal van dat soort aanvallen, uh, uh, hebben we deze meneer als verdachte voor aangehouden. Hoe bent u hem op het voorgekomen? gekomen? Het nou, is dus eigenlijk begonnen met een aangifte van de bunkbank, eh, ook met dit soort aanvallen. En eh, die hadden zelf ook al onderzoek gedaan en eh, kwamen bij ons met die aangifte en eh, reikten ook een naam aan van een verdachte. En daar zijn wij een onderzoek op gestart. Het zijn vaker eh, jonge eh, mensen die dit soort aanvallen plegen, eh, maar hij is wel 18. Wat, wat voor gevolgen kan dat hebben voor hem? Qua strafmaat ook bijvoorbeeld? Wat voor straffen staan hier op? Nou, het is een heel ernstig feit eigenlijk, omdat het uh, zeg maar, zoveel schade veroorzaakt en zoveel mensen uh, raakt. Uh, er worden echt op uh, grote schaal dingen vernield. Het is uh, ja, de spielerij echt ver voorbij, dat zie je ook wel in de strafmaat. Beetje afhankelijk van welke gevolgen uh, het, het heeft, maar het gaat om vele jaren gevangenisstraf. Uh, afhankelijk van welk deel van het delict je precies bewijst. En is, heeft hij dan in zijn eentje gehandeld, of met meerdere? Is daar iets over te zeggen? Nou, hij is uh, verdacht in de zaak en hij is de enige die nu is aangehouden. Uh, maar we houden altijd eigenlijk wel rekening mee... dat het mogelijk is dat er meerdere verdachten uh, zijn in zo'n zaak. Uh, er zijn ook wel aanwijzingen voor die we hier omtrent aan het uitlopen zijn. En de schade die hij heeft aangericht, uh, kunt u daar wat over... Wat, wat, wat zeggen de banken, wat heeft het hun gekost? Ja, het is, het is denk ik moeilijk om uh, uh, die schade te noemen... en zeker omdat ik dan namens de banken zou praten. Uh, maar ik kan je voorstellen, als je... Core business is dienstverlening aan je klanten en dat is uitgeschakeld uh, uh, voor meerdere uren over meerdere dagen. Dat je dan echt gewoon veel schade hebt, want dan doe je gewoon niet wat je zou moeten doen. En sowieso moeten banken zich hier altijd erg voor opmannen. Hè. Dus ze moeten uh, erover zorgen dat dit soort dingen niet kunnen gebeuren. Dat kost al miljoenen per jaar. En uh, dan nog uh, uh, zeg maar de dienstverlening die die door kan gaan, het weer moeten herstellen. Mensen ervoor een dienst moeten doen, systemen moeten worden bijgesteld heeft ook heel veel gevolgschade. Dan dus gaat het echt om miljoenen euro's. Gert Ras van de Nationale Politie, dank. Nieuws en Co. Al weken staat het water in de rivieren hoog. In het noorden van Frankrijk lopen steeds meer dorpen en steden zelfs onder water. Nog nooit eerder hebben ze dat daar meegemaakt, zeggen mensen die al jaren langs de Marne of de Seine wonen is een tijd voor drastische maatregelen daar. Een soort deltaplan, zoals wij dat hier kennen in Nederland. Ik praat erover met een van onze vaste gasten, Rolf Hutt. Eigen, of ingenieur van de TU, aan de TU Delft en gespecialiseerd in watermanagement. Hai, hai. hi weer. Het is de uh, ja, tweede keer in twee jaar dus dat dit probleem in het noorden van Frankrijk... zich voordoet met dat hoge water. Dat betekent dat het normaal gaat worden. Ja... Dat is, of je dat, niet zo zeggen? dat is lastig om dat nu zo vast te pinnen. Ja. Um, in watermanagement hebben we een term daarvoor, dat heet de terugkeerperiode. Um, en uh, je kan bijvoorbeeld zeggen: een overstroming waarbij het water uh, 30 centimeter in je huiskamer staat, komt maar voor een bepaalde locatie. Eens in de tien jaar voor. Mm -hmm. uh, maar dat is een gemiddelde over een hele lange termijn. En net zoals je op een, kijk, op een dobbelsteen... gooi je gemiddeld 3,5. of in ieder geval op een normale zeskantige dobbelsteen... Ja, ja, ja. moet ik voor de nerds thuis zeggen. <laughs> gooi je gemiddeld 3,5. maar ja, je kan ook wel eens zes keer achter elkaar een zes gooien. Ja. Dus dat het, dat het een paar keer achter elkaar gebeurt dat je hoog water heeft... betekent nog niet dat er iets heel erg aan het veranderen is. Maar tegelijkertijd kan het wel. ja maar en dat het vaker voorkomt, zegt wel iets... dat je misschien dat je moet gaan handelen. Ja, en dat is wel lastig om dat te zeggen. Kijk, je moet dan eerst bepalen, is er iets aan het veranderen? En je kan het, dat kan je op twee manieren doen. Je kan gaan kijken van, nou, gaan we um, 50 jaar lang wachten... zodat we kunnen zien dat het inderdaad vaker voorkomt? Maar ja, dan ben je wel 50 jaar lang overstroming aan het happen... Ja. die je liever zou willen voorkomen. Um, wat je ook kan doen is dat je kan zeggen van kijk, we snappen hoe het weersysteem werkt. We snappen hoe regen gegenereerd wordt in wolken... en hoe sneeuw gegenereerd wordt. En we weten ook vanuit dat begrip van het weersysteem... dat als het warmer wordt, dat je intensere regenbuien kan verwachten. Uh, het was niet zo lang geleden heel veel gevallen in de Alpen. Nou, als daar over sneeuw een regenbui heen komt... dan komt er in één keer zo'n vloed naar beneden. Um, dus wat je dan in feite zegt... is ik snap vanuit het feit dat het warmer aan het worden is dat we vaker overstromingen gaan hebben. En dan klopt het ook dat je deze overstromingen uh, vaker ziet. Dus je kan, je kan wel zeggen dat er iets aan de hand is... en dat is eigenlijk wel een goede richting bestuurders... om te zeggen, ja, misschien moeten we toch wel echt wat, uh, wat gaan doen. Nou, Hier hadden we in 1953 overstromingen... waardoor er een deltaplan is gekomen. We zijn nu ons heel bewust van, van het gevaar van het water. Is dat in Frankrijk ook zo? Nee, dat is, um, je kan nooit de, de oplossing van het ene gebied op het andere gebied... Plakken. Uh, dat is wat we in de, in de aardwetenschappen noemen, we dat de curse of locality. Dus dat is de, de vloek van de lokaliteit. En dat maakt de aardwetenschappen en water uh, helemaal enorm interessant voor wetenschappers. Want het betekent namelijk dat elk gebiedje, elk veld reageert anders. Kijk, als je natuurkundige bent, dan kan jij jouw opstelling optillen uit Delft en neerzetten mm -hmm. in Parijs. Doe je dezelfde proef, krijg je hetzelfde resultaat. Maar naar Katrina werden wel die Nederlandse ingenieurs er naartoe gehaald om te kijken oh, ja, of ze er kunnen helpen. Er zit natuurlijk een verschil tussen. Je ja. kan een Nederlandse oplossing ja. niet exporteren. maar je kan Nederlandse kennis over hoe het systeem ja, ja. werkt. die kan je prima exporteren. Want die kennis hebben wij hier. Ja, die kennis hebben we hier. En um, je kan je ook voorstellen als je gewoon een gemiddeld Nederlands polderlandschap ziet. Als daar, een, als daar hoog water komt, dan gaat er een dijk door... of dan gaat het over een dijk heen. Dan loopt in één keer zo'n polderbadkuiploop vol. Met heel veel gevolgen. Met heel veel gevolgen. Terwijl als je naar een Franse vallei kijkt... als daar het water uit de rivieroever streedt. Ja, dan begint die vallei zich wel langzaam op te vullen... vanuit, vanuit de rivier gezien. Uh -huh. Maar ja, dan zijn de huizen binnen een paar honderd meter... op een gegeven moment binnen een kilometer van de rivier zijn de Sjaak. Maar dat betekent nog niet dat het net zoals in een Nederlandse polder... In één keer de hele polder is. Dus daarom kan je niet een Nederlandse oplossing copy-pasten naar een Franse uh, gebied. Maar je zou wel kunnen zeggen: van hé, hey, we snappen in Nederland heel goed hoe water werkt. Dus we zouden wel kunnen adviseren welke oplossingen daar dan wel van toepassing kunnen zijn. Je hebt er verstand van: wat zou een oplossing kunnen zijn? Dat is uh, nogmaals: um, vloek der lokaliteit. Als we naar bijvoorbeeld in Parijs, de scène. Nou, het probleem met, wat je in Parijs hebt, is dat, dat daar alle problemen komen samen. Want als ik zeg: van nou, je graaft de Seine dieper uit en je zet er damwanden omheen van 30 meter hoog, dan zeggen alle toeristen. Maar ja, dan is het is eh, de scène ja, weg. Dat is mijn uitzicht. Ja. En, en wederom, dat is een van de mooiste dingen van watermanagement. Je, je kan wel als, als techneut naar binnen komen en zeggen: damwant erin en klaar. Maar je zit in een speelveld waarbij je ook rekening moet houden met historische argumenten, met culturele argumenten, met maatschappij, met kosten. En pas dan kan je alles gecombineerd naar een oplossing brengen. Dus als wij nu in zouden vliegen eh, en in Parijs zouden zeggen: eh, Dijk en je bent klaar. Ten eerste hebben ze dan. 30 kilometer beneden stroom van Parijs een probleem. Ja, want ja, je bent er dan juist aan het doorduwen, doorduwen eigenlijk naar de en volgende en het plek. Het ja? nee, nou, wat we daar in Nederland heel succesvol voor gedaan hebben... de afgelopen uh, decennia is het uh, ruimte voor de rivierproject. Waarbij er gewoon gezegd wordt... van ja rond de rivieren maken we een bufferzone. En als er een keer hoog water komt... dan zetten we die als eerste onder water. Zodat de stad Rotterdam niet als eerste nat gaat. Ja, misschien zouden ze dus boven strooms in Frankrijk... dat soort gebieden kunnen aanwijzen. Kunnen zeggen, van, nou, dit gaan we als buffer gebruiken. Maar ja, Met een groeiende bevolking en iedereen wil mooi aan het water wonen. Zie je daar ook druk op ontstaan. Dank voor je uitleg, Rolf Hut, ingenieur aan de TU Delft. Dit was Nieuws en Co. Met daarin het proces tegen Willem Holleder, dat is begonnen. Het bejaardentehuis Nieuwe Stel... en Nederland heeft bestuurders op Sint Eustasius uit hun functie gezet. Er is sprake van uh, taakverwaarlozing, er heerst wetteloosheid, van intimidatie, vriendjespolitiek. Ze zitten in een politieke verhouding met Den Haag die ze zelf niet hebben gewild. De kaart wordt gespeeld van postkolonialisme en dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat er nog maar één mogelijkheid is: en dat is ingrijpen. Een goede actie geeft natuurlijk wel een enorme verantwoordelijkheid voor Nederland op dit punt nu. Hallo. Mag ik even binnenkomen? Zeker. Beste groot appartement. Ja. Vroeger dacht ik een verzorgingshuis van mijn leven niet. Het is een paradijs. Ik heb gewoon het oude bejaardenhuis opnieuw uitgevonden. Het is net of ik op vakantie ben. Jij moet je bek houden nou tegen mij. Willem Holleder wordt verdacht van zes uh, levensdelicten. Hij zegt, ik was het niet. Dat hij niet de spil is in de Amsterdamse onderwereld. Geen topcrimineel of de knuffelvariant. Hoe weet je dat je bent? Dat hij zijn zussen niet heeft geterroriseerd. Tankeroe, ik heb alleen in de van je. Straks dit is de dag met Thijs van der Brink. Fijne avond. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het satoudara kopstuk dat vrijdag werd opgepakt in de Oostenrijkse wintersportplaat Gerlos... is daar weer vrijgelaten omdat er een borgsom is betaald van 30.000 euro. De 52-jarige Michel B. staat sinds oktober op de nationale opsporingslijst.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 En Ronald Koeman wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij wordt morgenmiddag gepresenteerd tijdens een persconferentie van de KNVB. Koeman was tot oktober trainer van Everton, maar werd door de Engelse club ontslagen. Daarvoor was hij in dienst bij onder meer Ajax en Benfica. Dan nu het weer met Peter kuipers Munniken. Het klaart overal op. En in Twente vriest het al. 0,1 graden Heel weinig. Maar dat gaat nog veel meer worden. Want vannacht duikt overal in het land de temperatuur onder nul. In het westen van het land gaat het zo'n 3 graden vriezen. In het oosten van het land 6 of misschien plaatselijk wel 7 graden vorst. Die temperaturen hebben we dan ook morgenochtend... als u de deur weer uitgaat op weg naar werk of school. Dus het is een koude ochtend. Uiteindelijk komt er zon erbij. En smiddags wordt het dan zo'n 1 of 2 graden boven nul. Dat zal niet zo aanvoelen, want de wind die komt uit het oosten en is een windkracht 3 en die maakt het voor het gevoel ietsje kouder. Ja, de zon die is er dus wel op veel plaatsen morgen en dat is ook de rest van de week zo. Uh, niet altijd is er zon, maar toch zeker een afwisseling van wat bewolking en ook wat zonnige perioden. Temperaturen s'nachts die liggen zo rond de min 5. Later in de week wordt het iets minder koud s'nachts, min 3 ongeveer. En overdag liggen de temperaturen aanvankelijk op zo'n 1 of 2 graden boven 0 en aan het einde van de week dan kruipen die temperaturen ietsje op naar zo'n 3 of 4 4 graden als maximumtemperatuur overdag op vrijdag en ook in het weekend. Bij de AWB zit Wijnand Zwaan avondspits lost nu snel op. Er waren sowieso niet al te veel problemen in deze spits. Wat we nu nog zien is de file op de A7 Zaandam richting Hoorn bij Purmerend Zuid. 4 kilometer. Maar dat lost op, want er was een ongeluk. De weg is weer vrij. Verkeer met bestemming Antwerpen moet wel even opletten, want de Belgische 119 is al een paar uur dicht vlak voor Antwerpen, bij Sint-Joppen het Goor. Er is daar een ongeluk gebeurd met vrachtwagens. Het gaat allemaal een tijdje duren is het verkeer vanuit Rotterdam en Breda, met bestemming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 Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is de dag waarop minister Schouten van Landbouw... een streep haalde door de verplichte opvoedcursus voor gevaarlijke honden. Die cursus had moeten voorkomen dat mensen worden gebeten... zoals deze meneer die door een pitbull in zijn kruis werd gegrepen. Die tanden gaan door die broek heen, maar wat er eronder zat... dat was gewoon uh, tussen de deur gekomen. Moet die landelijke opvoedcursus er toch komen? Tegen kwart voor zeven, een gesprek hierover. Dit is de dag waarop verslavingsexperts pleiten voor het erkennen... van een Facebook-verslaving als ziekte. Onze commentator is vandaag Elma Dreyer. Elmar, goedenavond... Wat is jouw stelling bij dit nieuws? facebook is geen ziekte, maar domgedrag. En dit is de dag waarop twee programma sponsors van Voetbal Insight, Toto en Gillette... de transgendergrap van René van der Gijp, smakeloos noemden. Presentator Wilfred Genee uit de Vandaag bij Radio 538... zelf ook twijfels over het optreden van Van der Gijp. Ik vond het ook niet de beste grap die René ooit gemaakt heeft. Maar bij alles moet je er ook een kniphoog kunnen bewaren nog. En dat is wat er nu de laatste tijd steeds lastiger wordt. Dan moeten we een flauw geintje negeren... of moeten Toto, Gillette en andere sponsoren zich terugtrekken... uit Voetbal Insight? Daar gaan we over praten met sportjournalist en mediastrateg... Jaap Staanenburg en met transambassadeur van Transgender Netwerk Nederland... Renate Den Heijer. Goedenavond allebei. U kunt thuis meepraten op Twitter. Gebruik dan de hashtag DDD. U kunt ook meekijken via de webcam op nporadio1.nl. Mevrouw Den goedenavond. U bent zelf transgender. Wat was uw eerste reactie toen u dit zag bij Voetbal Insight? Afschuwelijk en... Uh... Totaal misplaatsen, grap. Dat was echt een absurd... Ja, kwetsend? Ja, heel kwetsend om een uh, collega-journalist... Uh, uh, het zijn dan wel een Belgische collega-journalist... Uh, zo uh, verschrikkelijk te kakken te zetten. Dat is gewoon ja, oncollegiaal. Ja, ja, wat betekent het voor mensen die transgender zijn... of die hiermee worstelen? Wat, wat, doet, wat doet zoiets? Uh, nou, dat is uh, ja, wat doet zoiets? Het is, is ongelooflijk dat je zo iemand uh, te kakken zet die jarenlang geworsteld heeft met uh, de gevoelens, en eindelijk zo moedig is om de, de beslissing te nemen. En ja dat uh, Bo van Spilbeek zo op tv gekomen is. Dat is logisch, want dat is zijn beroep om op tv te komen. Ja, dat is de Belgische slaggever die ja. vorige week uh, vertelde... dat hij graag vrouw wil worden. Hè? Ja. Ja. En, en dat is ook zijn beroep. Het is niet omdat hij zo graag media-aandacht wil. Nee, het is zijn beroep. Dus hij kon niet anders. Nee. En, maar mijn vraag was, wat betekent het voor mensen die hiermee worstelen? Wordt het lastiger? Ja, ja, ja. Nee, uh, ik ben zelf als transgender-ambassadeur... ben ik ook heel actief als, uh, uh, in, het, in de roze voetbal... Uh, Fanclub van Adelhaag, de Roze Reigers. En dan, dan merken we toch dat we behoorlijk wat stappen zetten. Uh, in de strijd tegen en, uh, transfobie en homofobie in, in de voetbal. Maar met zo'n grap. Ja, dan zijn we weer bijna uh, bij af. Word je teruggeworpen, zegt hij. Ja, ja, zeer. Zeker. Ja. Jij, hebt Stalenburg, jij hebt ook de uitzending gezien. Wat dacht jij toen je het zag? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het ook smakeloos. Ik, uh, ik heb op dat moment. Uh, ik zat half te kijken. Ik was met andere dingen bezig. Ik heb uh, toen definitief de andere dingen verder gedaan. Ik ben gewoon de krant gaan lezen. Ik vond het ook smakeloze grap. Maar dat is iets anders dan de hele storm die nu woedt. En waarbij je zelfs het uh, politiek vindt dat het programma van het buis zou moeten. Ja, precies. Dat, dat je dan, daar komen we zo wel bij uit. Okay. Maar denk jij ook dat dit invloed heeft op mensen die overwegen ja, al dan niet uit de kast je, te komen? Ik denk dat je dat niet moet over bedrijven. Ik, ik zie die discussie gevoerd worden. Ik denk dat, uh, ik denk dat, dat, veel meer, uh, dat het probleem veel meer ligt in andere echelons van de samenleving als het om homoacceptatie gaat. Ik denk dat de kerk nog steeds een probleem is. Religie is een probleem dus. Ik denk dat ook... Maar de uh, voetballerij toch ook wel op zichzelf? Voetballerij heeft zich wel, maar ik denk echt dat een opmerking van Van der Gijp de homoacceptatie uh, tien jaar terugwerpt, kom op zeg. Mensen kennen Van de Gyp. Kennen en ja. Dat, ik, ik denk dat dit veel te serieus genomen wordt. Mevrouw De Heijer? Nou, uh, dus niet uh, alleen uh, de homoacceptatie... door mensen die. Uh, homo's of. Uh, transgenders wel of niet accepteren. Dat, dat, dat, dat zouden best. nou ja, er zijn mensen die dat wel of niet doen. Dat, daar kun je, kunnen wij hebben daar geen invloed op. Maar wel uh, dat uh, door dergelijke grappen. Uh, juist de mensen waarom het gaat, de homo's en de transgenders. Uh, uh, angst hebben om uit de kast te komen en teruggeworpen in de beslissing. En het is zelfs zo dat transgenders op uh, oudere leeftijd... die uit de kast willen komen, eruit willen komen... die worstelen ontzettend en gaan uh, relaties gaan kapot. Uh, uh, de, de transgenders kunnen worden verboden hun kinderen te zien. En uh, in, in, in de ergste gevallen leidt dat zelfs tot zelfmoord. Ja. Dus, uh, dus het kan omdat... heel ingrijpend zijn. Ja. En is de voetballerij dan een wereld waarin dat extra lastig is? U bent actief bij ADO Den Haag, begrijp ik. Ja, en als, uh, als supportersclub... Nou, wij hebben er een aantal jaren over gedaan... om uh, geaccepteerd te worden binnen de, de, de supportersgeledering. Überhaupt, ja. ja. ja en de Rosreigers uh, uh, nemen deel aan het georganiseerd uh, supportersoverleg uh, bij ADO Den Haag. We, uh, staan sinds twee jaar staan we op de open dag met ons kraampje open bloot. Dus, dus dat lijkt erop alsof ja. het niet ja. zo'n heel groot probleem is in de voetballerij. Uh, het was een, een probleem, maar we gaan, komen toch stappen, stapjes, okay, en u gaat laten uit. zien dat het... Maar ja, dit helpt dan niet, zegt u? Nee, precies nee. niet. Maar ik begrijp ook niet dat een voetbalprogramma... je uh, moet het over voetbal hebben en over dat, dit soort dingen. Ik, ik, ik snap niet waarom uh, uh, uh, dit soort grappen over nee, collega's... Ze nemen, ze nemen natuurlijk de hele wereld door, hè? Ja, nee, ja dat Het is meer dan een voetbalprogramma. Transgender Nederland en COC die, die roepen op tot een boycott van Voetbal PvdA en GroenLinks die hebben zich daarbij aangesloten. En D66 die vraagt om excuses van de VI. Zou het een goed signaal zijn volgens u, mevrouw de Heijer, een boycott? Een boycott is zeggen, uh, ik weet niet hoe een boycott... Uh, is, uh, nou ja, of dat die uh, sponsoren zich terugtrekken en zeggen, ja, er ja, stopt geen nou, nou geld meer in. Ja, dat zou uh, inderdaad een, uh, een, een goed geluid zijn. Uh, dan kan uh, uh, de RTO of kan op zoek naar uh, andere sponsoren... die zich uh, hun naam daar wel willen aan verbinden. Nou, dat is prima. Als die bedrijven dat willen, ja... Dat is een goed recht, maar uh, ik weet dat Chiletten op hun uh, website... Uh, uh, toch uh, uh, verkondigen dat ze echt voor, open voor, uh, voor iedereen en alles openstaan. Ja, dus ja precies, ook, dus dat ja. zou dan onloggen zijn. Jaap, jij bent heel lang bij een bedrijf gewerkt, TVM. Stel, dat bedrijf was sponsor van een uh, failliet. Zou, je dan, uh, nou, dan zou je dan... Dan zou je in gesprek gaan, maar ja. ik denk dat, uh, dat je absoluut... Ik ben, ik ben absoluut geen voorstander van oproepen van, aan bedrijven om het, het sponsor van programma's te stoppen. Dat is een afweging die het bedrijf maakt. Dan kijk je naar je reputatierisico. Maar ik, ik zie hier hele andere dingen. Ik denk dat... En dat hoor ik nu ook weer. We nemen dat programma zo verschrikkelijk serieus. Jongen, het is kroegpraat. Ik vind, als ik dergse hoor, dat is uh, even voor de ouderen en de jongeren, moeten we even googlen. Het is de Archie Bunker 2.0. Dat was een serie destijds van de VPRO, waarin een uh, meneer uit Queens uh, in de buurt van New York uh, die, uh, die scholt op homo's op, uh, ook op negens destijds. Dat ging veel grover dan dat Derksen dat doet. En Johan begint een beetje uh, die is bijna 70, dat begint een mopperende oude man te worden. Maar je Eef. zegt dat is niet anders je ja, vindt, vindt het, het gewoon... leuk of vindt het niet leuk ja, vind je er niet over op? En als je het niet leuk vindt dat heb ik ook gedaan, kijk dan even weg, zet het af of zet het niet aan. Ja, mevrouw de Heijer gewoon uitzetten als je het niet leuk vindt. Niet ja, nee, dat... Je maakt ze zelf, mijn probleem met, ook met Renate de Heijer weer, je maakt ze zo groot dat dat programma wat, wat, wat altijd een, een aardig marginaal voetbalprogramma was, daar zitten vanavond gewoon een miljoen mensen naar te kijken. Omdat mensen als ook Renate Den Heijer, het COC en anderen dat programma zo ongelooflijk groot aan het maken zijn, dat iedereen het nu wil zien. Ja, nee, maar mijn uh, uh, ding is dat ik ik, ik. ik weet uit ervaring is wat voor strijd er is geleverd door Boven Speelbeek en dat soort dingen. En ik, ik, ik kan er met bij mijn hoofd en mijn pet niet bij, omdat wie dit ooit, want het, dit, deze grap is van tevoren bedacht, ja. wie dat ooit zo bedacht hebben. Dit en heeft en daar, Bedacht. Ik He, ken ja. hem een klein beetje. Maar ja, goed, kent, kent u Monika Overdijkink trouwens? Ja, uiteraard, die ken ik ja. Serious, nou, die zeker. heeft uh, vandaag op de pagina Vrouw van de Telegraaf ja? gezegd... dat ze de hele ophef buitengewoon overdreven vindt... en dat René van der Gijp zelfs het eerste exemplaar... van een boek van een uh, transgender ja. in ontvangst genomen ja, heeft. Ja, dat uh, ik uh, nodig. En, ja. en absoluut niet iemand is die uh, daar, uh, daar uh, de spot mee drijft... of uh, een transgender ja, hij in zegt, Hij doet er helemaal niks mee. Hij is gewoon, is gewoon een groot. Het is een flauwe grap, slechte grap. Ik vind het wel grappig dat hij... trouwens zich ook... Renate, dat hij... Moet u de waarschijnlijk. spraakt me zeker. En ik nodig me zelfs aan... om binnenkort bij ons het COC Haagland... te komen kijken grom Renate, die derksel in Grollo... daar hebben ze geen transitie. dat is doorrecht. Ik wil even naar de politiek, want die heeft zich ook uitgelaten. De PvdA en GroenLinks, die hebben zich aangesloten. Jaap, jouw partij, naar Arbeid? Ja, ik zit in de gemeenteraad tot PvdA... Ik was zo ongelooflijk verbaasd en ook wel boos... Toen nota bene mijn partij uh, vandaag liet weten een oproep te steunen om een programma van de buis te halen. Waarom boos? Nou, ik vind dat principieel, wat voor programma het ook is, de politiek zich niet moet bemoeien met inhoud van programma's. Laat dat aan de Poetins en de Erdogans over. Bemoeien je, er Bemoei je er niet mee? Nee, aan de lijn is Dylan Jezougus, uh, de kamerlid voor de VVD. Mogen we wel iets aan haar vragen van jou? Jawel. Oh, me mevrouw, ik denk ook eens een goede ja, ik vind een goede naam We kennen elkaar een heel klein beetje. We hebben ooit samen een tv-programma gezeten. Ik vind dat een uitstekend kamerlid. Ja, nee, maar dat is helemaal geen goede reden in nee, dit hoor. geval maar, uh, om een mening te vragen. Nee, toch? Ja, maar dat prima, kamerlid. Oké, okay, mevrouw Jezielkus, het is in de actie van PvdA en GroenLinks. Ja, ik, ik kan er niet bij dat de politiek de verkiest... dat PvdA en GroenLinks verkiezen om inhoudelijk met een programma te gaan bemoeien. Exact. Uh, ik, ik vind dat je daar heel ver weg van moet blijven als politiek. Wat er ook gezegd wordt, dat is niet aan ons. Ja. Wij stellen de kaders en je hebt onafhankelijke toezichthouders. Je hebt de wet en voor de rest hebben wij ons daar niet mee te bemoeien. En nu gaat er dus uh, verder ook niks over zeggen? Nee, kijk, het is uh, ieder zijn humor... Ik vond me ook niet oh, je grappig. Oh, u gaat er wel iets over zeggen. Ik, nou ja, nee, maar het, het is totaal niet relevant... of ik dat persoonlijk grappig vond of niet grappig vond. Dat kan nooit een criterium zijn. Nee. En dat wordt het wel. Als je als politiek over gaat uitspreken... dan gaan wij dus als politiek zogenaamd bepalen... wat oké okay is en wat niet oké okay is. En dat, ik, ik snap ook echt niet... dat partijen als PvdA, GroenLinks... Uh, je zich hiermee bemoeien... En, als ik er nog wat aan mag toevoegen... op het moment dat ik zeg van... joh, laten we eens de programmakosten bijvoorbeeld van de NPO transparant dan mm, ja. weten we waar we aan toe zijn... dat dat die partijen die zijn die zeggen... PvdA bijvoorbeeld van nee, maar dan gaan we bemoeien met de inhoud van ja, in het programma... Ja. dat kan niet. We hebben het trouwens nog, nog de gebeld nog met P. Van, van de Aangroenings. en die wilden niet uh, ons te woord staan. Althans niet dat over dit, uh, niet. dit onderwerp. Mag ik nog wat zeggen? Nee? We hadden geen tijd hoor. Ik, uh, oh. We gaan even terug naar uh, Renate Deneijen. Renate, ja. op Twitter zegt iemand van... als jullie jezelf nou eens uitnodigen bij VI... zou dat is geen goed idee zijn. Ja, in de, nou inderdaad... Aan Uitnodiging uh, noem ik graag aan en dan wil ik graag over voetbal praten en uh, niet over het onderwerp. Oh. Want ik weet toevallig best wel een beetje veel van voetbal. Ik volg het op de voet, laten we zeggen. Dus dat sowieso. En zitten twee genaten aan tafel dan? Ja, dat lijkt me prima. Ja, dat is, ja, dat is wel nee, een goed idee. Nee, ik vind het een goed idee. Uh, Kasper Terhorst zei dat. Elma, wat vind uh. jij? Uh, nou, van die politiek, daar heeft uh, die landen natuurlijk helemaal gelijk. Ja. En die moeten zich daar echt verder van houden. GroenLinks moeten zich niet en, bij zo'n ja, oproep aansluiten. En, en, en het, het, het lichtpuntje in die hele ja, ophef vind ik nu wel... dat, dat zo duidelijk blijkt dat zo'n... Zoiets dus niet kan. Ik heb zoveel verontwaardiging daarover gezien. Er is niemand die er zijn schouders over ophaalt. Het is toch voor heel veel mensen. jongens, dat kan niet meer. En dat vind ik een heel goed teken. Maar net met, zo goed met, als je uh, geen ja, de nuance, Ik wil even mijn zin afmaken. Ja. Ja. zo goed je, ja. afmaken. dat je geen racistische grappen maakt. En uh, seksistische grappen kunnen ook niet meer, godzijdank. Nou, dat vind ik ook heel goed dat dat heel voelbaar is. Maar dat, dat moet niet meer vanzelf kan. gaan en dat moet je niet ja, opleggen. Dan ga je niet, uh, nee, dat, dat ja. vind ik. Heel. Ofte. Nou, wat Jaap nog heel graag. Ja, iets zeggen. ik zie dat, dat vandaag in die columns. Het begint ook wel. Mensen hebben ook het gevoel dat er een soort uh, censuur in dit land aan het ontstaan is. Een soort uh, politieke correctheid. Oh, je voelt niet per se hetzelfde als Elma, nou, begrijp ik. Nee, ik, ik, vind, ik vond het een vreselijk item. Maar ik vind ook dat het moet kunnen. Oké. Okay. Mag je helder. zeggen? er uh, nou één zin dan? Nou, eventjes. Ik ben het wel totaal uh, met meneer Stalenburg uh, eens. Dat uh, de politiek zich er niet mee bemoeien. En moet het programma van de buis te halen. Wel vind ik het dat uh, de eindige Gillette en Toto. Kunnen overwegen om in gesprek te gaan met de redactie van RTO. Ja. Om toch wel tot meer normen okay. en waarden te komen. Sponsoren gaan ook niet over de inhoud van programma's. Nee, ze niet over. gaan niet over. Ik zeg nee, nee, nog één nee. keer dat PvdA GroenLinks wel door ons zijn uitgenodigd. Maar zij konden ons niet uh, te woord staan. De Dank zwart. iedereen. Dit is de dag waarop de Nederlandse voetbal, voedsel, een ware autoriteit... een onderzoek instelde naar de sigaret die advocaat en kamerde Theo Hiddema opstak... tijdens het tv-programma Dit Was Het Nieuws. Roken in een tv-studio is formeel verboden, maar de slanke sigaret van Hiddema... leidde tot veel hilariteit. Wilt u even roken? Kan ja, hoor. Ga ik ook ja, maar dat kan wel hier gewoon. Dus oh, dat even... kan hier gewoon. Ja, joh, ja? dan maken we even een geïnfogreerde nou, ja, asbak. Ja. Zo. Oh, ja. ja. ja. ja. hij zit te roken. Ja. Oh, dit is de dag waarop hulpverleners in de verslavingszorg opriepen tot het officieel erkennen van een Facebook-verslaving als ziekte. De likes, de piepjes, de berichtjes, elke gebruiker kent de aantrekkingskrachten ervan, zoals rapper Ali B. Je nu op je telefoon kijken of je, of je niks mist. En uh, ik betrapte me er zelf ook op. En elke keer als ik ga kijken of ik niet even iets heb gemist, iets wat er aan de hand is. Moeten zorgverzekeraars de behandeling van Facebook-verslaafden... straks misschien wel gaan vergoeden? Want dat kan de consequentie zijn van het erkennen van die verslaving... als ziektecommentator Elma Draaier. Nou, je vertelde net al, hè, jij bent het daar niet mee eens. Jouw nee. stelling nog een keer, het is geen ziekte, maar... Uh, domgedrag. Oké. Okay. Je ja. vindt het maar onzin om dat overloopige checken van Twitter en Facebook een ziekte te noemen? Dat vind ik heel erg onzin. Ik moest ook ontzettend lachen toen ik het las vanochtend. In het AD hè, stond het bericht. Ja. Dat, dat volgens de hulpverleners is het een heel groot probleem. Ze weten niet hoe groot, want het is helemaal nooit uitgezocht. Maar het is een heel groot probleem. En nou, het moet dus hoog nodig, moet daar geld voor komen. Althans, het moet vergoed worden door de zorgverzekeraars. Want dan kunnen zij uh, die enorme groep, waarvan ze niet weten hoe groot die is, kunnen ze dan. Helpen. Ja. En jij ziet een patroon. Ik zie Ja, dit past volgens mij heel erg in een trend... om alles wat maar een beetje afwijkt of ongewoon is... of waar we nog niet zo aan gewend zijn, om dat te medicaliseren. Dus kijk maar in schoollokalen tegenwoordig. Als je een druk kind hebt, dan moet je echt heel erg je best doen... om het geen label ADHD opgeplakt te krijgen. En is het een beetje stil, dan is het een autistisch kind. En is het een beetje slim, dan is het meteen hoogbegaafd. En het is allemaal een probleem. Zowel, ja, er de, de, de zijn natuurlijk mensen die echt... Anders krijg ik bij iedereen over mijn... Die ja, echt ADHD hebben en jou, echt autisme. En, eh, en echt hoop, gaaf zijn en grote problemen. Maar er is natuurlijk een hele grote groep. Dat is gewoon gedrag waar wij niet meer tegen kunnen. Iedereen moet netjes in de pas lopen. Nou, ja. Um, een hysterisch uh, sociale media gebruik is natuurlijk ongelooflijk lastig en vervelend. Maar dat een verslaving noemen, dat is echt onzin. Het is maar, gewoon vervelend. Ja, wat is dan een echt, wanneer is iets een echte ziekte en wanneer je, nou, een nepziekte, of ik weet niet hoe jij het noemt? Ja, nou ja, je kunt natuurlijk, als je ooit aan de drugs begint... en je kan er niet meer van afblijven, dan is dat wel een echte verslaving. En ja. daar kun je ook niet zonder hulp van afkomen. Hè? Althans, het is verschrikkelijk. Maar er zijn moeilijk. mensen die de hele nacht die telefoon in hun hand ook. hebben... om te kijken of hun er wel geluid worden. Ja, maar worden. er zit echt toch wel een verschil tussen... Uh, sociale media uh, gebruiken, da daar schaadt je, je je sociale gedrag mee, zou ik maar zeggen. Hè? Dat kan ontzettend ja. vervelend ja, ja, over voor de mensen om je het als heen. je niet slaapt? Nou ja, de, ja, je schaadt niet je lichaam ermee. Je als je, je niet slaapt, gewoon je, ja, nou, dat is alleen maar, ja. Nou, dat is wel een hele ingewikkelde bocht om het toch nog een soort. Dat is een soort slapeloosheid. Ja, slapeloosheid is dan de ziekte. Om een bepaalde, ziekte, een bepaalde ja. reden. Maar ja, je kunt ook vast zoveel andere dingen wakker liggen. Nee, maar kijk, als je gok bent, en dan kun je het misschien mee vergelijken, hè? dat is niet iets lichamelijks, dan krijg je wel weer heel erg pijn van in je portemonneetje. Ja. Dus dat, dat is wel een goede reden om, om te denken. En dat geldt voor hiervoor niet. Voor, de, voor hiervoor een verslaving, nee. En bovendien denk ik dat het... Ik hoort bij, bij elke nieuwe technologie, bijna elke nieuwe technologie, zie je dat, het, dat er een hele periode van gewenning is. En dat mensen, die, die zijn in het begin zo enthousiast over al die mogelijkheden. en zo Dus die gaan daar veel erg mee. totdat blijkt wat voor enorme nadelen eruit zitten. En dat, dat moment is nu aangebroken. We zien dat, het, dat je kan doorslaan en dat je dus gewoon een beetje normaal moet doen met zo'n telefoon. Ja, op een gegeven moment denk je, nou, dit is wel een beetje hysterisch. Ik zit vijf keer per uur te kijken of iemand mijn geweldige bericht heeft geliked. Nou, dat, dat moet je me en dan ga je jezelf even toespreken. Of als het bij jou in huis gebeurt. Je, je, je de, op, op, de huisgenoten Ik toespreken. Ook mensen die voortdurend met die... Kaarttelefoon voor zich zitten. Maar dan zeg je daar toch wat van. Ja, we hebben vandaag is de juiste stelling gepost op onze Facebook-site Nieuw Licht. En, en daar krijg je kritiek. Patrick Simon ja. zegt daar: roken ja. is ook dom gedrag. En drugsgebruik ook. Maar dat wil niet zeggen dat behandeling niet nodig is. Nou ja, nogmaals. Dan heb je te maken met een verslaving. En dus met, met een lichamelijke verslaving. Waar je inderdaad ontzettend moeilijk Maar zou vervolgen. dit ook niet op een lichamelijke verslaving kunnen zijn? Nou, Thijs, ik zou dat graag willen onderbouwen. Dat dit een lichamelijke verslaving is. Dus dit is gewoon gedrag. En er dus is wel meer gedrag. Dat dat heel vervelend is. En dat, dus of je corrigeert jezelf, je spreekt jezelf streng toe. Je denkt, ik word nu wel een heel vervelend mens als ik voortdurend aan tafel zit en ja. alleen maar op mijn telefoon uh, zit te kijken, in plaats van dat ik een gesprek voer. Uh, en als het iemand anders doet, dan, uh, dan moet dat je corrigeer je. Zeggen, ja, ja. Stadenburg, ben jij verslaafd aan Facebook, Twitter? Ik ben hartstikke verslaafd. En ik heb er geen last van. Je hebt geen subsidie om de vraag te komen. Ja, kom op. Maar nee. misschien heeft je omgeving er wel last van. Nee maar mijn omgeving is net zo erg. Als je in de mediawereld zit, dan, uh, en een opinie Wereld, die dan is, iedereen met elkaar. Jullie spreken elkaar nooit meer. Je zit alleen maar op Facebook en Twitter. Nee, joh, ik heb juist, ik zal je heel eerlijk zeggen, bij mij kort, heeft ja. Twitter geleid tot heel veel hele goede gesprekken. Oh, ja. nou kijk, dat kan ook nog weer. Nou ja, maar even, nog even over die, dat je zo went aan een nieuwe technologie. In het begin, nu is het zo, als je het geluid nog aan hebt staan, van je telefoon... Dat is, dan, dat is asociaal. En als je op je telefoon kijkt terwijl je Precies, aan het Dat, bent. Ook, dat ja. zijn gewoon, je ziet toch heel langzaam nieuwe etiketten... Het lost zich dus vanzelf staan. op. En, nou, ik, ik denk dat het met dit ook gebeurt. Dankjewel. Dit is de dag waarop bleek dat de Luizenmoeder met 3,5 miljoen kijkers... het best bekeken tv-programma op NPO 3 ooit is geworden. Actrice... Actrice Ilse Warringa, die juf Ang speelt, kan het bijna niet geloven. Nee, in mijn stoutste droom had ik dat niet verwacht. Ik had zelfs een nachtmerrie vlak van tevoren. Dat niemand keek en dat ik de straat oprende. Dat ik zei, jullie moeten kijken hoor, jullie moeten wel kijken. <lacht> Dit was de dag waarop Kroegbaasin Christel de Laat uit Schijndel een oproep deed tegen schunnige carnavalsliedjes. Expliciet seksueel getinte teksten horen niet bij carnaval, zegt zij. Ordinaire liedjes met platte teksten erin... Daar heb ik maar een hekel aan. Geef men maar een paard in de gang en een bloemetjesgordijn. Dat vind ik lekker. Ik ben van ouderwetse lol. Voor jong en oud. Dat kinderen het ook kunnen zingen. Dit is de dag waarop minister Carola Schouten het plan laat varen om baasjes van honden die een gevaar kunnen vormen voor mensen en dier verplicht op cursus te laten gaan. In plaats daarvan wil ze het aan gemeenten zelf overlaten of de bezitter van een hond op les moet. Tweede Kamerlid William Moorlach vindt dat de omgekeerde weg. Advocaat dierenrecht en hondenbezitter Ja Baar is er juist blij mee. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Dank. Meneer Moorlach, ik begin bij u. Zag u het besluit van Carola Schouten aankomen? Nee, ik ben eerlijk gezegd ik ben ook wel wat verrast. Vorig jaar heeft mijn partijgenoot Martijn van Dam... die heeft juist een aantal aanscherpingen aangekondigd... om uh, ernstige bijtincidenten uh, om, om die in te gaan perken. En ik vind dit een stap terug. Die was staatssecretaris, hè, dus die zei dat als bewindspersoon. En nu zegt de nieuwe bewindspersoon op dit terrein... dat gaan we niet doen. Ja, dat is uh, jammer, is dat. Uh, Afgelopen zaterdag is een uitzending geweest van Kassa. Ik heb daarna heel veel mails ontvangen, ook onder meer van, uh, van artsen. En die zeggen, er moet hier echt iets aan gebeuren. Er zijn gewoon veel te veel uh, kinderen, uh, niet alleen kinderen, maar ook volwassenen, die met hartstikke ernstige beetwonden uh, binnenkomen bij de eerste hulp. Uh, ja, plastische chirurgen, die hebben daar, daar een handen vol aan. En dat moet gewoon uh, stoppen. Dat gevaar moet gewoon uh, verminderd worden. Dus bij sommigen gevaarlijker als het verplichte cursus, zegt u? Iedereen in het hele land? Ja, uh, dat, maar ook andere uh, ja, maar... maatregelen die genomen moeten worden. Kunnen we zo. beginnen even bij die verplichte cursus. Meneer Baar, wat vindt u van het besluit van de minister... om dat niet landelijk verplicht te stellen, maar het aan gemeenten over te laten? Ik vind het uh, eigenlijk wel goed om dat aan gemeenten over te laten. En vooral als je daarbij uh, dat los zou koppelen van rassen... want ik denk niet zozeer dat het ras een probleem is... maar meer uh, wie de hond opvoedt. Dus dat je dat eigenlijk breder zou moeten trekken. Uh, en inderdaad, dat de gemeente kan kijken... bij wie is het problematisch of zijn er eerdere incidenten geweest... en moet er dus een cursus komen. Ja, want u zegt niet honden zijn gevaarlijk, maar hun baasjes... Ja, eigenlijk wel. Ja, kijk, het is natuurlijk zo als een, een hond van wat nu een gevaarlijk ras wordt genoemd... bijt, dat uh, die bijtwond vaak ernstiger is. En dat is vaak de reden dat het gevaarlijke rassen zijn. Maar de meeste bijtincidenten zijn gewoon de Jack Russells, Labrador's en Golden Retrievers. Ja, meneer Moorlach, dat, dat zit hem niet in, de, niet in de hond, maar in het baasje. Nee, het zit hem ook in de hond. Sommige honden die hebben kenmerken, enorme kaken. Als ze een keer bijten, dat ze ook niet loslaten. En sommige hondensoorten zijn gewoon agressiever van karakter. Nou, die, dat samenstel van kenmerken, dat is gewoon de reden... dat je, dat je op termijn voor sommige hondenrassen toe moet naar een, naar een verbod. Als je ergens woont, dan wil je er gewoon zeker van zijn... dat je veilig de straat op kunt. Dat je kinderen veilig naar de speeltuin kunnen gaan. Ja, dan moeten we toch toe naar het uitbouw van het risico op uh, zeer ernstige, en zwaar hondenbeet. Ik snap ook wel dat je niet elke hondenbeet kunt, uh, kunt uitsluiten. Maar uh, deze uitwassen, daar uh, moeten we gewoon paal en perk aan gaan stellen. Ja, meneer Ik het lijkt me ook lastig. Ik bedoel, in een grote stad, stel dat de gemeente Rotterdam... moet gaan bepalen welke eigenaar welke cursus moet en welke niet... Nee, dat, een miljoen mensen. Dat, dat, of lijkt mij, dat, dat, dat lijkt mij ook zeker lastig. Dus ik zeg ook niet dat dat de, de beste oplossing is. Maar ik vind het al helemaal niet de beste oplossing... om op basis van hondenras te gaan bepalen wie wel en niet op cursus moet. Want nogmaals, het ligt veel meer aan de baas dan aan het ras. En ik snap meneer Moordach's punt. Kijk, als, als een pitbull bijt, dan doet dat veel meer pijn... dan wanneer een chihuahua bijt. Ja, uh, maar chihuahuas wel... bijten vaker. Ja, maar ik vind het wel fijn als die, die pitbull dan echt niet meer uh, dat doet. Nee, en daarom zou je dus wel kunnen zeggen: van er moeten voor bepaalde gevaarlijke hè, honden. die je, je kan het meten aan de bijtkracht. dat je zegt: van nou, je moet daar als eigenaar toch zeker wel op cursus. Maar ik zou er bijna voor pleiten: euh, zorg dat iedere honde-eigenaar met zijn hond op cursus gaat. of hem goed opvoedt. Want veel bijtincidenten worden ook uitgelokt door gedrag van andere honden. of door de mensen eromheen. Ja, maar jij hebt vroeger een chibaba gehad, heb ik gehoord. <lacht> ja, ik was getrouwd met een. niet met met een man met een chibaba. Ja, dus en dan heb je wel man. met hem samengeleefd. Met allebei, ja. ja. Het was een hele grote man. En je weet hoe groot een chihuahua is. Het was altijd voor de hand liggende grappen op straat. En, uh, maar die hond ging dat goed? Ja, nou, die werd op een gegeven moment ook heel erg verwend door mijn schoonmoeder. En die werd <coughs> ook heel erg vals. Maar dit er dit, dit gaat helemaal niet meer over het onderwerp. En nee, ja, die, die werd wel eens. Ja, dan? Ja, die, maar goed, dat, dat is zo'n zo klein hondje. Dat uh, was ook helemaal niet erg. Maar dat bewijst dat, uh, het jouw stelling dat het niet aan de hond ligt, maar aan de baas. Want die hond werd verwend. Ja, nou ja dat, dat, dat is vaak een reden. Kijk, als honden en waarom Chihuahua's bijvoorbeeld. Er zijn cijfers in Amerika dat Chihuahua's het meeste in bijtincidenten voorkomen. En dat zijn ook vaak de meest verwende hondjes. En die zijn dus niet goed uh, strak getraind. Ja, meneer Moordag, zou je ook willen dat baasjes van Chihuahua's op cursus gaan? Nee, volgens mij moet je beginnen bij het grootste probleem. En dat zijn niet de Chihuahuas, dat zijn de pitbulls. Ik geloof best wel dat de Chihuahuas ook wel regelmatig bijten. Maar één keer per twee jaar valt er gewoon een op slachtoffer. En dat gebeurt niet door de Chihuahuas. Maar de door de, de pitbulls. <laughs> u, u wilt veel verder gaan, hè? u zegt: dan doen we een fokverbod voor echt gevaarlijke honden. Ja, ik denk dat je daar op termijn naartoe naar moet. Welke honden heeft u dan over? Nou, kijk, er is nu een, een lijst van 21 hoog, hoog risico -honden is er gemaakt. Ik vind dat je daar heel scherp naar, naar moet gaan kijken. Welke honden staan erop? Hoef niet allemaal te noemen. Nou, er staan pitbulls, staan erop, er staan bulldogs uh, staan erop, er staat een anatolische herder uh, staat erop. Ik kreeg al een mailtje van iemand die zegt. Ja, dat valt wel reuze mee. met het gevaar daarvan. Ik vind dat je heel goed naar die lijst moet gaan kijken. Maar ik vind toch. Even, wat bedoelt u daarmee? Moet hij langer of korter? Nou, ik denk dat je goed moet gaan inventariseren... van welke hondenrassen de meest ernstige beide incidenten veroorzaken. Dus echt, echt gewoon grote de verwonderingen. De vijf van die 21 zegt u... en die moet je echt niet meer laten fokken. Maar je moet beginnen bij het grootste probleem, dat zijn de meest gevaarlijke honden. Um, en het ontbreekt nu aan een goede registratie van, uh, van de beter. Dus, welke rassen uh, nou de meest ernstige hmm. bijtincidenten veroorzaken. Okay. Nou, dan, dan kun je ook veel discussie kun je wegnemen. Als je gewoon hard kunt maken dat bepaalde hondenrassen, dat die uh, de oorzaak zijn van het grootste probleem, dan moet je dat als eerste aanpakken. Nou ja, meneer Bar gewoon een lijst maken van echt gevaarlijke honden, en die moet je gewoon niet meer fokken. Nou ja, de, ook daar weer kan ik van zeggen. We hadden het net over de dodelijke bijtincidenten. Het laatste onderzoek daaruit is uh, overigens uit 2008. Er zijn er in de jaren daarvoor twaalf geweest. Drie pitbullachtige, maar één een Jack Russell Terrier... bij een dodelijk bijtincident. Ja, dat is een hondje anderhalf keer zo groot als een chihuahua. Dus het ligt niet echt, echt niet alleen aan die rassen. Kijk, nogmaals, bij pitbulls is de bijtwond sneller, ernstiger. Maar het ligt niet zozeer aan, de ras dat, aan het ras dat een hond bijt. Wat zou je ervan vinden als we, als we pitbulls gingen verbieden? Als we het fokken van pitbulls gingen verbieden? Ik zou dat een heel slecht plan vinden. Ook omdat ik bang ben dat je dan wel uh, mensen overhoudt... die in de illegaliteit vechthonden fokken. En dan krijg je juist alleen maar dat honden gefokt worden... op de agressieve kenmerken. Alle honden stammen in essentie af van honden. En die hebben wij gefokt tot huishonden. En je kan ook bij pitbulls juist zeggen... als je er wel streng op controleert... als we zorgen dat er honden met goede kenmerken... door orkende, erkende fokkers gefokt worden... haal je die agressiviteit eruit. Ja, meneer Moorlacht, ze gaan ondergronds, hoor ik... Ja, nou kijk, je kan wel met fokken, kun je, agressie kun je erin fokken, je kan er ook uit fokken. En er zijn, er zijn echte bloedlijnen van rotweilers en ook van boxers... waarvan je kunt zeggen, die, die vormen geen verhoogd risico. Maar wat je wel ziet is onder een aantal uh, uh, honden, pitbulls, en die, die, uh, die, daar zie je gewoon te vaak van dat die ernstige bijtwonden veroorzaken. Nou, dat, dan moet je gewoon het voorzorgsprincipe toepassen. En dan moet je er naartoe dat je op termijn dat je dat type hondenras, dat je dat gaat, uh, gaat ja, maar dan denk ik, er komt er een uit België of uit Duitsland. Het is, het is 2018, nee oud, niet meer tegen bij de grens, toch? Nee, maar ik maak wel eens de vergelijking met uh, zwaar en illegaal vuurwerk. Waarom hebben we een bepaald type vuurwerk illegaal uh, verklaard? Te gevaarlijk. En, ja, te gevaarlijk. En dan kun je zeggen, ja, er uh, vindt nog steeds wel import uh, plaats. Hè, dus we gaan het er absoluut maar niet verbieden. Nou, ik kies voor de omgewehr, uh, omgekeerde lijn. We moeten het wel gaan verbieden. Dat doen we met, uh, met heel zwaar en gevaarlijk vuurwerk. Levensgevaarlijk vuurwerk doen we dat. Dat moeten we ook doen met hondenrassen die gewoon levensgevaarlijk zijn. Ja, maar meneer Baar, de, de, de, de, de, de, de, de, meneer Moorla houdt vol. Er zijn wel degelijk hondenrassen die gewoon intrinsiek gevaarlijk zijn. Ja, ik vind die vergelijking niet echt opgaan. Kijk, bij zwaar illegaal vuurwerk, wie het ook gebruikt, als je dat in een bushokje legt, gaat het fout. En bij een hond ligt het echt nog steeds primair aan die eigenaar. Maar u zei net zelf ook van die twaalf doden waar u het over had, of, of zwaar gewonden. Daar waren er wel drie van door een pitbull. Dus dat is ja, een gevaarlijke uh, hond. het is wel zo. pitbull is natuurlijk een verzamelnaam voor ook weer heel veel rassen die daaronder vallen. En die zijn dus ook sneller overtegenwoordigd, omdat die veel worden gehouden. En ook daarbij denk ik dat je toch ook, uh, zonder te willen stigmatiseren, moet kijken door wie worden die honden gehouden. En worden die ook sneller gehouden door mensen die ze of niet goed opvoeden of die dat, dat type ook kiezen nog... omdat ze agressief zijn. Nee, Elma, zeg het maar. Ja, ik heb nog een vraagje. Oh, jij moet mag moet ook. Het niet zo'n ding, hoort het? dat? Zo'n melkorf? Is dat eigenlijk een melkorfplicht? Er is niet een standaard melkorfplicht. Ik kom het in zaken tegen na een bijtincident. En ik hoor daar ook weer verschillende, uh, hè, verschillende hondentrainers... ook erkende hondenscholen die zeggen... ja, het kan ook een nadeel zijn zo'n melkorf... want je haalt de drang om, de om te bijten er niet mee weg. Je voorkomt het maar is nu dat dat niet kan. Het is, het is het niet, niet standaard verplicht. Oké, okay, Elma. Gaan, gaan we ze fokken verbieden? Wat vind jij? Ja, wat mij betreft, ik haat al die... <laughs> ja. Het het enige echt, nee, nee, helaas kom ik er niet meer. Mee. Nee, maar ik vind het of schuldig. Jij hebt dus ik het... Ja, ik vind, het, ik vind het heel ingewikkeld. Ik zie altijd wel bij bepaalde honden een bepaald type mensen. Dan denk ik van, of je ze nou illegaal vuurwerk geeft of zo'n hond. Ze hebben <laughs> altijd een behoefte aan wapens. Het gaat altijd. Ja, mis. Ja, het allemaal okay. beetje dezelfde type mensen. Nou, we komen er hier niet uit, dus het is goed dat de Tweede Kamer erover praat deze week, meneer Moorlag. Ja, er zijn altijd wel tien redenen te bedenken om iets niet te doen. Eén hele goede reden om wel iets te doen is gewoon de veiligheid op straat. Ja, we gaan het volgen deze week. Hartelijk dank dat u alvast een, een, een, een voorschot wilt nemen bij ons. En ook u, hartelijk dank, advocaat Jaap Baar. Ja, Ik zeg ook hartelijk dank tegen Renate Den Heijer, tegen Jaap Stanenburg... en tegen Elmar Draaier. Leuk dat jullie er waren. Zometeen Rick Della, bureau buitenland. Hij spreekt met Lili Sprangers over de ruzie met Turkije. Vandaag heeft Nederland formeel onze ambassadeur teruggeroepen. En straks om half tien zijn wij er weer met langs de lijn en omstreken... met het sportforum. En het gaat vast ook over de nieuwe bond. Coach. Tot dan. Dag. NTO Radio 1.